1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Syrische leger heeft in een jaar tijd zeker 56 aanvallen met brandbommen uitgevoerd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch naar onderzoek. Een van die aanvallen was gericht op een school in de provincie Aleppo. Daarbij vielen 37 doden. Bij de aanvallen met bijvoorbeeld witte fosfor raken veel mensen gruwelijk gewond. Een arts vertelde over een jongen wiens lichaam voor 90% verbrand was. Alleen zijn ogen bewogen nog. Hij overleed voordat hij naar Turkije kon worden overgebracht. Human Rights Watch vindt dat de internationale gemeenschap Syrië onder druk moet zetten... om de brandbommen niet meer te gebruiken. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer geld dan gepland... voor de psychische hulp aan jongeren en hun ouders... Het budget gaat van 700 miljoen naar 850 miljoen euro... schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd GGZ. Ze krijgen daarvoor geld dat nu nog naar de zorgverzekeraars gaat. Uit navraag bleek dat het om veel meer geld gaat dan het kabinet had berekend. Dat komt vooral doordat niet alleen kinderen en jongeren worden behandeld... maar vaak ook hun ouders. En ook voor die behandelingen worden de gemeenten verantwoordelijk. In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn de MTV Europe Music Awards uitgereikt. De prijzen gingen onder andere naar Katy Perry, Justin Bieber, One Direction en Beyoncé. Grote verliezer was Justin Timberlake, die ondanks vijf nominaties geen enkele award kreeg. Ook de enige Nederlandse kanshebber, Afrojack, viel buiten de prijzen. Lionel Messi is opnieuw geblesseerd geraakt. In de uitwedstrijd van Barcelona tegen Betis Sevilla... moest de Argentijnse wereldster naar de kant... met een blessure aan de linker hamstring. De komende dag wordt bekeken hoe ernstig die blessure is. Messi is dit jaar al vaker geblesseerd geraakt. Onder meer in april tijdens een Champions League-duel... tegen Paris Saint-Germain. Mede daardoor verloor Barcelona in de halve finale... kansloos van Bayern München. Het weer, vannacht blijft het droog, temperatuur lokaal rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. De dag begint droog, later gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 à 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en de uh, kabouter. Welkom terug bij de Echte Janne, de Radiusje van Pont. Ik ben Janne Heemskerk. Ja, en ik ben dus de kutkabouter. Ja. Beeld heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is nou, wat denk je? Echte Janne. En je kunt ook bellen, maar je krijgt wel de voicemail op 06-3000-9009. iemand dat ooit eigenlijk? Ja, ja het, uh, het, het, het is heel leuk ook wat je dan hoort. Zijn ja? Het zijn meestal de, dezelfde mensen die we bij het geleuten liever willen mijden. Ja, ah, de mensen die ons dood in de kampen willen. en dat soort. Precies. Uh, ja, okay. En daar is die voicemail voor. Dan kunnen ah, ze toch een ei okay. kwijt. Het is een soort service naar de mensen toe. Precies. Soor, ja, oké. Okay. Ja. Een soort sekslijn voor een wonderlijke afwijking. Ja, en dan ja. vermaken wij ons dan tijdens een biertje bij. En dan luisteren dat af. wel leuk. Goed. Ja. We gaan verder praten met onze hoofdgast die de, behalve EU-kenner en woordvoerder natuurlijk ook gewoon zomaar Tweede Kamerlid voor de VVD is. En uh, nou ja, we, we kunnen de gelegenheid niet missen om hem te vragen of hij helemaal gelukkig is met de koers van de partij. Uh, Mark Verheijen, word jij als VVD'er niet een beetje zenuwachtig als je over rechts wordt ingehaald door het CDA? Um, Zo erg nee. zelfs dat de mensen van het CDA zelfs opvalt? Nee, daar word ik niet nerveus van. Wij, wij nemen op dit moment, uh, klinkt dat zo mooi, onze verantwoordelijkheid. Ook voor moeilijke zaken. Uh, het CDA uh, heeft dat niet gedaan. Dat is hun goede recht. Uh, maar ook uh, wanneer er akkoorden moesten worden gesloten, zegt het CDA laat de beker aan mij voor, uh, voorbij gaan. Nou, dat vind ik een verschil. En wij zitten er niet dagelijks in de Kamer om, uh, om goede peilingen te hebben... of uh, te kijken naar de volgende verkiezingen. Nee. Wij zitten in de eerste plaats om te doen wat ja. we denken dat nodig is... En als gevolg daarvan hoop ik dat de kiezers zeggen... van ja, de VVD heeft ons uiteindelijk toch wel... het was moeilijk, maar uiteindelijk ja. toch... Ja, daar, die heeft, gehaald. Daar, heeft, daar heeft het toch vooralsnog nog niet echt schijn van. Nou ja, ik denk dat nu met het herfstakkoord... Uh, het was natuurlijk geen, uh, het kabinet zit nu een jaar... het was ja. natuurlijk geen leuk of geen makkelijk jaar. Nee. Uh, maar nu met het herfstakkoord heb ik wel het idee... dat de politieke rust terug is. Ik hoop dat zich dat ook vertaalt in uh, toenemend vertrouwen. Je ja. ziet dat op de huizenmarkt. Ik hoop het trouwens ook bij de inkopersindex... zoals dat heet, bij de consumentenvertrouwen... Um, en ik denk dat als die economie ook in Nederland straks weer uh, gaat groeien... dat Nederland er ook weer ja, goed voor staat. Ik dacht al dat, beetje dat je dat zou zeggen. Want het ja, enige wat, wat dit, dit drama natuurlijk nog kan redden... is dat er straks een klinkende economische groei... dat de VVD kan zeggen... Van, nou ja, jongens, jullie hebben het nooit in ons gezien... maar kijk eens aan, 5% groei, dit... Het is niet erg, we zijn niet boos dat jullie ons al het verloofd nou. hebben, maar... Nou, twee nee. zaken, ik denk uh, economische groei. Uh, natuurlijk is dat waar we op koersen, dat we ook gewoon uh, wereldwijd weer de concurrentiekracht hebben. Maar twee, dat als die economische groei er is, dat uh, de overheid ook niet door haar hoeven zakt. Dus dat we wel ondertussen zorgen dat in deze crisistijd niet die staatsschuld oneindig oploopt. Dat Nederland niet die... Voor Appel E-status uh, kwijtraakt. Want die ja. is toch echt wel belangrijk internationaal voor ja, ja, in wij de, ons de, kunnen financieren. De economische, economische prognoses van Europa zijn dus nog slechter dan die van eigen bodem. Dat, dat, dat, we doen er nauwelijks mee. Nou, we zitten nog, we ontwikkelen ons onder het uh, Europees gemiddelde. Op ja, Europa was, was, was erg pessimistisch. Uh, we zullen ja. volgend jaar moeten zien uh, wat dat wordt. Maar uiteindelijk doen we twee dingen. We hopen dat um, we Nederland weer klaarmaken voor de toekomst. En uh, uiteindelijk, voor als die economische groei komt... dat Nederland ook weer meteen internationaal klaar kan staan. Maar voor de verkiezingen, toen hadden jullie een plan. En wist jij toen al dat het zo'n beetje nou, volledig zouden gaan draaien... nadat jullie in het kabinet zouden komen? Of, of, of, of? Dat is toch een beetje een verrassing voor jullie ook nog? Ja, maar je, dacht jij ook, van, wat, wat maak je met nou zeg? Daar hadden we het niet afgesproken. Ja, ik denk, ik, ik ken natuurlijk alle beeldvorming, ik zie alles. Maar ik denk dat er veel ook van ons verkiezingsprogramma uh, wel gerealiseerd is. Twee zaken, wij hadden voor de verkiezingen niet bedacht dat wij ja, de uh, met de, de, de PvdA gingen samenwerken. Ja, dat wil en niemand. twee, de nou, economische situatie is uh, na de verkiezingen ook wel snel slechter geworden. Waardoor je ook een aantal maatregelen uit verkiezingsprogramma snel aan de kant Tuurlijk, uh, kon leggen. Zoals die 1000 euro. En uiteindelijk. 1000 uh, uh, ja, euro zal me ja. nog eens zorgwijzen. Nou, ik had die 1000 euro wel lekker gevonden. Ja, maar goed. Da ja, daarom heb ik gestemd waarom... op de VVD. Want ik wilde gewoon 1000 euro cash in het handje. Nou, ja, ja daarom. Was, dat was, was niet slim. Nou, ja. Dat was niet slim. Maar uiteindelijk ja. hebben wij één nee. kernbelofte uh, gedaan. Is dat wij ne halen Nederland uiteindelijk uit die crisis. Uh, en daar moeten mensen ons straks ook bij de volgende verkiezingen op afrekenen. Ja, um, wordt, uh, dus ik, ik, ik, ik snap ook. Kunnen ruimen. Nou, ik, ik snap ook heel goed dat mensen zeggen... van, nou, uh, laat het maar uh, zien. Uh, dat mensen ook af en toe wat chagrijn in zich hebben. Ik geloof dat uh, straks al bij die gemeenteraadsverkiezingen... Uh, maar zeker bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... dat wij wel kunnen laten zien... van we hebben verantwoordelijkheid genomen... zijn niet aan de zijlijn gaan staan. En Nederland is weer uit de crisis... maar ook weer op orde. Maar ik ga je nou een hele gekke vraag stellen. Ja. Dat, dat, is het denkbaar... is het, is het denkbaar... Dat het kabinet de verkeerde koers zit. Dat het gewoon dat, dat het niet klopt. Wat, wat, wat, wat dit kabinet denkt. Dat, dat met alle goede bedoelingen. die jullie ongetwijfeld hebben. dat, het, dat je het gewoon mis hebt. Ja, dat, uh, dat zou dat, toch kunnen. Dat is denkbaar. En is het dan ook uh, denkbaar. Vind... Dat, dat, dat, dat, dat, dat je dan gewoon op een mooie dag. denkt. dat Mark Rutte, jullie grote leider. op een mooie ochtend denkt. en of die met jullie zit te praten. en zegt jongens. Ik weet niet, maar vandaag ik schoot wakker en ik denk, we doen het verkeerd. Ja, nee, als, als prominente, we hebben het in een show gehad, Joshua Lievestro, die hier nee. bij ons zegt van nou, ik verscheur hier mijn lidmaatschap van de VVD, want ik herken me daar als liberaal totaal niet meer in. En ik ben niet de enige, nou, dat kan niet roepen. Weet je trouwens wie de anderen zouden kunnen zijn? Die het ook niet meer leuk vinden. Die dat roepen. Ja, die dat nee. vindt oh. nou... Nee, ik... nee, wat, wat, wat Natuurlijk is alles denkbaar. Is het, ja, maar dat ik zou vind dat het politicus... prachtig zijn als het nou gebeurt. Als je nou nee, zegt van, joh. want ik geloof dat de alternatieven... En ik zie af en toe economen ook wel eens een soort sirenes in de zee staan. van Kom nou deze kant op. Maar uiteindelijk is dat volgens mij uh, geen vaste grond onder de voeten. Is dat niet de juiste manier. Hè, door nu meer geld uit te gaan geven. Ah, je gelooft dat echt? Bloem, ja. Nou ja, dat vind ik dan in elk geval een consistent ik, standpunt. Ik vind als een ah. politicus... Uh, ik vind je moet af en toe ook laten zien dat je twijfelt. En die twijfel uitzicht dan ook dat je open staat voor uh, kritiek. Dat je het gesprek aangaat. Maar ik geloof uiteindelijk, natuurlijk met alle uh, twijfels en overpijnzingen... dat elk alternatief voor de koers die wij varen uh, slechter is op lange termijn... Uh, voor Nederland, dat we als we uiteindelijk... die wereldeconomie gaan aantrekken... dat Nederland dan uh, niet nou, meer mee kan. zo half bakker, want he, we, dan is het prima. Als je zegt, nou ja, we moeten een kleinere overheid... de euro's moeten weer rollen. Dus er, maar we kunnen niet als een dollar gaan uitgeven. Nou, dan ja. denk ik dat iedereen... Weer echt vertellen wat het CDA nu aan het vertellen is. Dat, dat, dat, dat snapt iedereen. Ja. Maar waarom dan toch die eeuwige lastenverzwaaiing... dat is toch in tegenspraak. En ja, dan kun je zeggen, dat, dat, hebben, dat krijgen we gratis bij... want de mensen nodig met de PVDA... Ja, maar, maar dat... Maar, dat, dat, dan ben je toch jezelf aan het verlogen. En dat krijg je toch nooit meer goed gepraat. Als maar uiteindelijk je op, op, op korte termijn is het heel lastig. Want de echte grote uitgaven zitten natuurlijk in sociale zekerheid en zorg. Dat zijn ingewikkelde stelsels. Wil je daar, want natuurlijk alle andere uitgaven moet je kritisch bekijken. En daar snijden we ook in. Maar de twee grote zaken die ook gewoon nog voortdurend expanderen. Dus voortdurend uh, groeien. Zijn sociale zekerheid en zorg. En met alle respect, die kun je niet van de een op de andere maand. En zelfs niet van de een op de andere jaar. Kun je die Zegt, het heeft niks te maken met het dus zult... feit dat we met de verkeerde partij in zijn gegaan. Ja, want... Dit, is gewoon, dit het hadden we anders ook gedaan. Uh, natuurlijk een aantal keuzes daarbinnen van hoe ga je nou die lasten verdelen. Natuurlijk, daar zit ook echt uh, uh, PvdA in, daar zit ook die compromissen in. Ja, maar je zegt geen, op kocht geen het ander alternatief, was een ander alternatief een andere coalitie? Ja, ik bedoel, dat kon was niet was natuurlijk. Niet, maar... maar ik bedoel, als je. Als je, als je behalve dat je zegt alleen maar VVD. Maar we, nee, nee. Wij doen met verkiezingen mee. Onder, onder de belofte van: dit is ons maar, programma. Als okay, we 76 zetels halen. Toen, die haalden we niet. Nee, je zag de uitslag. Nee. Toen dacht je wel. Kut. Nou, nou ja, dit zag je eigenlijk de, de, dagen, de dagen van tevoren uh, al. Ja. En dan moet je compromissen gaan sluiten. Enerzijds die. Uh, wel kunt uitleggen. We zijn geen burgemeester in oorlogstijd die zegt: van ja, het is vreselijk, maar we voeren het maar uit. Nee, we hebben compromissen gesloten. Uh, we gaan dat ook uitleggen. Uh, het alternatief, de rekening maar voortdurend te laten oplopen, uh, is voor ons gewoon geen alternatief. Ja, het het. En natuurlijk, bij die lastenverzwaringen die er zitten in dit kabinet, kun je natuurlijk de discussie hebben: van leg je die nou op de juiste plek neer? Uh, je In moet er ook wel een klein beetje lachen als, als we heel blij worden gemaakt... met 2,5 minder op de hoogste schaal over vijf jaar. Misschien een klein beetje tegelijk. Of ja Volgens mij is dat gewoon de teruggave van, uh, van uh, de, de hypotheekrente... Aftrekbeperking die we neerleggen. Ja, dus dat ja. is een heel technische toch discussie. Daar dus... nou is niet zo heel technisch hoor, dat snap ik best. Maar dat, ja. dat, dat is toch niet iets en om nou, te gaan trommelen en te zeggen: Nou, kijk eens, nu maken we alles goed ineens. Nee, toch? Nee, volgens ja. mij is daar ook niet, uh, niet voor bedoeld. Het is wel, ik vind het een hele goede, want uh, de, dat wordt, uh, dat hebben we ook steeds gezegd. Ja, kan hypotheek kan je een aftrek gaan we iets anders inrichten, maar dan wordt weer we teruggesluisd in lagere tarieven. Nou, dat doen we nu. Welk compromis doet jou het meest pijn? Ehm. Um... Maar uiteindelijk zit er in de belastingzaken een aantal dingen die, die ons pijn doen. Uh, accijnsverhogingen. Ik kom zelf uit de grensstreken. Uh, dat doet pijn. Dat uh, zie je ook gewoon. Dat is ook heel uh, tastbaar. Uh, nou, dat zijn wel dingen die ik ook, ook geen oplossing, niet denk ik, zou doen. Hè? Ik, ik heb de oplossingen niet. Nee, maar ik bedoel, dat was, dat die accijnsverhoging is ook geen goede oplossing. Want je zegt al, het doet pijn. Dus je bent er ook niet mee eens. Ja, nee. Hoor je I u zeggen dat u het niet eens bent? <laughs> okay, kijk dat. Dus, ja, dus, het dus pijnmomentje ja, ja, is aangepakt. Ja. Dus ik, ik begrijp de, dat u het niet eens journalist. bent met, uh... Uh, Nee, ik, ik sta daarachter, maar uh, ik zeg wel, dat zijn dingen die, die pijn doen. Die ook gewoon concreet ondernemers in die grensstreken uh, uh, pijn doen. En ja, het weet, je, maken. weet je wat mij nou zo'n pijn doet? Dus jullie eigenlijk uh, gedoogpartners nodig hebben om een paar dingen teruggedraaid te krijgen... die eigenlijk, jullie eigenlijk zelf ook willen. Dat vind ik nou pas pijnlijk, lijkt me dan. De, de, de, ja, de, de, de, maar, ja, maar dat, zo werkt ook compromissen sluiten. En zo werkt een stelsel waar het niet is the winner takes all. Dus geen uh, land als uh, Amerika of, uh, ja. of Engeland. waar als je gewonnen hebt, heb je de meerderheid en kun je aan de slag. Deze... Uh, ons land werkt anders en sluiten we compromissen. Deze, deze, deze, deze stellen we bijna elke week. Moeten we dan niet een keer een kiesdrempeltje opwerpen ik vind over een kiesdrempel. Dat wil nog steeds niet zeggen dat je een winner-take-all hebt. Maar een kiesdrempel vind ik een hele redelijke discussie. Hij past niet in de Nederlandse traditie. Het is toch echt een traditie van elke minderheid moet gehoord worden en getrokken worden. Maar ik vind het een heel terecht debat als we af en toe gaan kijken. Want ik denk dat een deel van de onvrede van mensen ook zit in de manier waarop we ons land besturen. Dat ze denken van de daadkracht is uit het systeem. Ik vind dat wel een heel terecht debat voor de komende tijd. Ja, nou precies. De minderheid die, die zwart-wiet kwijt wil ook. En zo ja. blijft in de gang. Mark mag ik je ontzettend bedanken voor je, voor je komst en, en voor, je, voor je voor je inspirerende woord? Graag gedaan. Nou, dan gaan we heel wat even wat anders doen. Want ja. uh, Zwolle en Twente gelijk, Ajax wint weer eens, Koeman gelijk tegen advocaat, PSV verliest gewoon, Vitesse soeverein bovenaan op naar Leo Driesen. Ah. met Leo, ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht, Leo Riesen. Een hele goede nacht, Jan En een hele goede nacht, Jan. H. Ja. En vanaf deze plek nog van harte, wetenschap, Jan echt. Ja. ja, hè. Nee, maar ik... Ah, dat voelde wel dat je dat zou zeggen hoor. Ja. Ja, god, ja, zo'n jongen toch, hè? Wat doe je eraan? Hé, hey, ja, Leo. De, ja. de, de directie heeft mij <laughs> dringend geadviseerd om dit even te roepen. Ja, nou, je... nee, je hebt groot gelijk. Hé, luister eens. Sorry? Nou, laat, geef me even lucht aan je gevoelens dan. Nee, ik bedoel, uh, ja... Even een momentje. Voor ik wel is zo, weet je wel, Nee, nee, nee. Maar zoals nee, is Jan ik, niet. Zo ziek, nee, dan ken je Jan nee, echt niet ja, goed ja, genoeg, nee, hoor. Nee, 80, 90 uur doet hij voor ontbijt per week en, en, en, en nou ja, en even de rest, het is echt niet te geloven. Ik denk gewoon dat de man, de man zich heel even een weekendje heeft opgeblazen en dat komt helemaal goed, Leo. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> dus we gaan vandaag gewoon even... Ja, ja, gaan we gewoon op de inhoud? Ja, nee, dat doen we toch altijd... Oh ja, alleen... alleen, alleen Melba bedoelt dat er deze week niemand doorheen schreeuwt. Ja. Nee, en... Nee, en, niemand afscheiken. Jammer dan. Ja, je mag uh, jammer afscheiken. Meiden is noodzook, als je het echt heel graag wil. Ja, maar ja, jullie uh, zijn meestal wel goed voorbereid. Ha, <laughs> ik leg even druk op. Ja, ja ik wil net zeggen. Dat is Nou, vast. laat ik het zo zeggen... Ik heb, uh, dat was wel grappig. Ik heb, op internet heb ik de laatste 10 minuten van een heleboel wedstrijden gevolgd. En dat is best wel spannend. Als je helemaal niet zit te kijken, maar alleen wacht tot het moment dat het kleine stikkertje in beeld komt afgelopen. Okay. Oh, je hebt. S grappig. Je was ja, teletext gelukkig. Ja, en, en met name dan natuurlijk nak tegen PSV. Zo. Uh, want dat was toch nog wel een redelijk bloedstollend spannend. Nou. Althans, omdat je die minuten maar voorbij zag. Die, en ze gingen tot 90 plus 5. En ik zat alweer te grillen in de kamer. van, ja. Zie je wel die schijzig weer televisies. Gekregen. Dat, dat wat je voet. Of nou dat zij, weet je wel. Leo, ja, wat ik nou, of... dan was het maar goed dat je gisteren niet uh, een, een fan van West Bromwich Albion was. Oh. Dat hebben we dan niet gezien. Nee, maar dan wat was er mee. Nou ja, West Bromwich die, die, die leek een geschiedenis te schrijven, want uh, die speelde een uitwedstrijd bij Chelsea. En uh, uh, sinds Mourinho daar uh, in twee uh, keren uh, de trainer is, heeft uh, Chelsea nog nooit thuis verloren. Zo. En nu was het, uh, gisteren stonden ze in de 95e minuut echt nog met 2-1 achter tegen West Brom. En Domme. toen uh, kwam de scheidsrechter nog even te hulp. Die gaf een penalty. De main. belachelijk. werden nog 2-2, ja. Ja, dat is toch wel wat. Hè. Dat was natuurlijk sowieso van de week ook weer aan de hand. Hè. Dat werd toch weer gerefereerd aan de Waarom was dat ook alweer aan de penalty die, uh, die, die Milan kreeg tegen Ajax? En dan was er een andere wedstrijd waarin die penalty dus niet gegeven werd. Terwijl die wel gegeven had moeten worden. Matchwixing. Ja. Nou, ja, nee, I maar don't meer, don't. Dat, meer dat clubs die. Ik bedoel echt meer Jammer. Dat clubs die die dan, weet je, de wind trot, de, oh, ja. de, de duivel oh, scheidt altijd op de grote hoop. Ja. Dat, dat bedoel je toch, Leo? Hey. Maar nou ja, ja, in dit geval zeker. Kijk, die, die van Ais was gewoon niet zo slim van Van der Horn Die even vast, dat was niet zo ja. heel erg slim. Maar de gisteren was gewoon echt, echt, echt niks aan de hand. En uh, daar kreeg je echt inderdaad de indruk... die scheidsrechter is bij dat hij wat terug kan doen. Ja. Want uh, er was nog wel protest bij, de, bij die, bij die golf van West Brom. Daar was dan weer een overtreding aan vooraf gegaan. En daar was Mourinho ook heel busy over haar Nee, maar het was meer in het kader van... je zal maar als West brom fan Thuis hebben gezeten voor de Engelse teletekst en in de 95 minuten gedacht hebben we, haha, dit zit de pocket. En niets En dan, toch niet. Nee, maar goed. Maar jij nee, wat heb je gezien eigenlijk? Waar ben je live geweest deze week, Leo? En, ik ben bij Ajax P geweest. En bij Ajax. P maar toch bij PSV. Ja, en die ja maar dat was, dit, zit, uh, dat was uh, donderdag voor de, voor de Europa League. Ja, maar wat ik wel grappig vond, want ik heb je column gelezen, Leo. Ja. Ja, ja over maar erg Ja, en film viel me Jij was natuurlijk, uh, en terecht, te spreken over PSV. Ja. Maar vandaag niet meer, neem ik aan. Nou ja, vandaag moet ik het nog even terugzien, maar de resultaten is natuurlijk weer uh, gewoon uh, ja niet goed. En uh, maar ik denk dat we, dat we ons daar nou maar niet meer over moeten verwonderen. Ik heb toch nee. dat, nee, dat PC wel goed gespeeld heeft, maar dat is eenvoudig. Uh, ja, de kans niet ja Zo simpel kan het ook zijn. Hè. Ja, de Boer was ik vond, wel... Ik vond het donderdag de... wel mooi om te zien dat hij maar eindelijk eens deed wat hij nou moest doen. Niet je ergeren aan alle toestanden eromheen, maar gewoon lekker voetballen. Ja. En doen wat je goed kunt. En uh, nou ja, als hij dat doet, als hij dat kan opbrengen, ja dan... Uh, dan heeft PSV, en hebben wij er ook allemaal veel plezier van. Het is van, natuurlijk een uitstekende voetballer. Ja. Hé, hey, was jij ook zo blij over de, de, de epische overwinning van Ajax op het altijd gevreesde Celtic? Ja, nou ja, dat... Dus, dus. Ja, ik bedoel, van Celtic winnen moet je natuurlijk ook weer niet uh, de vlag gaan buiten hangen. En denken dat je het lek boven hebt. En nee, al die jubelverhalen over uh, uh, uh, uh, uh, met name een jongetje als uh, Joël Veldman. Die heb ik dan vandaag ook ja. weer uh, mogen zien. En uh, chapeau, want het is gewoon een uitstekende voetballer. Maar nu heeft hij, uh, uh, is hij terug van een uh, langdurige blessure. He heeft hij heeft wat wedstrijden in de tweede gespeeld. En dan heeft hij heeft twee goede wedstrijden gespeeld in het, uh, in, in het eerste. Maar wel, met alle respect moet je dit dan wel bijzeggen natuurlijk. Hè? Maar wel ja, tegen. Maar daar komt het, hè? NEC ja, is ja. niet de top, hè? Nee. Maar hij laat zien aan de bal uh, uh, uh, en de manier waarop hij ingrijpt, dat heeft hij het niet, hoor. Want dat deed hij vandaag ook weer tegen NEC. Hij wacht en hij wacht en dan, en dan, ineens, uh, dan haalt hij de bal van de voet van de tegenstander af, weet je wel. Het is niet eens een ingreep, het is gewoon heel goed het moment weten in. te Plukken. Van, nu, ja. moet hij ingrijpen. En dat heeft hij wel, dus, dat is wel een kwaliteit. Dus wel terecht en dat, dat, uh, dat uh, Van Gaal hem ook meteen selecteert. Ja, dat begrijp ik wel Kijk, dit is de fase waarin Van Gaal nog kan experimenteren. En hij zei, hij zei zelf ook, ja, het is, hij gaat niet beginnen. En uh, het is meer om te zien dat hij uh, eraan kan wennen hoe het er bij het Nederlands wel aan toe gaat. Ja, daar zijn de komende twee vriendschappelijke wedstrijden natuurlijk uitstekend geschikt voor... om bepaalde spelers nog een keer een kans te geven... En uh, ze te laten wennen aan oranje en wederzijds En andersom natuurlijk ook aan verhaal zien. We, uh, ja, want dat ding is natuurlijk wel. Dat, dat, dat, het heeft wel een soort van, als je twee wedstrijden goed speelt, dan, dan hoor je er meteen bij. Want op dat ja. opzicht kan je natuurlijk meteen die Virtual van Dijk van Zeld ook wel gaan halen dan. Nou, daar is je niet zo van gecharmeerd. Nee, als je niet? de geschiedenis er nog terugkijkt, dan zie je dat Virtual van Dijk. In de tijd van uh, uh, Jong Oranje, dat, dat, uh, dat ik een keer hoorde van Jong Oranje, toen hoorde Pota nog de hij daar van Gaal de supervisie over had. Is je ook nooit geschikt voor jong, uh, Oranje? Ik denk dat Vergaal niet zo'n fan is van uh, Virgil van Dijk. Cool. En, nou, maar de, dan denk je trouwens ook Dat natuurlijk geldt, geldt natuurlijk ook hetzelfde voor. Hij speelt goed bij Celtic, maar heb je de een competitie van Celtic gezien? Dat is ook niet zo moeilijk, hè? Nou ja, daar is klaar Rangers uit verdwenen. En dat was eigenlijk de enige serieuze wedstrijd die Celtic in de eigen competitie moest spelen, ja. want de rest van de clubs. Er zitten echt niveau onderkant Eredivisie bovenkant Jupiler League in Schotland. Hibernian, zoals het Ja, zeker. Mooie namen. Ja, prachtig. Met Caledonian Thistle en uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, noem het allemaal maar op. Hé, hey maar Leo, even over Oranje nog. Wat denk je dat ze gaan doen tegen die Japanners en de Colombianen? Colombianen. Nou, dat is. Ja, ik moet uh, even ja, vragen, je dat je weet je toch. Nou ja, als je het belangrijk vindt dat je op die uh, wereldranglijst nog wat punten pakt, dan kan dat tegen deze twee tegenstanders, want teg met name tegen Colombia, die staan heel hoog, kun je nog wat bonuspunten uh, uh, pakken. Dus mocht je dat winnen, kun je dat dan weer een, uh, een, een gunstige positie voor de loting voor die uh, WK. Nou, oh, dat gaat nog steeds door. Ja, ja, nou, de, de positie moeten kunnen draaien. In deze wedstrijd ook nog uh, mede bepaald worden. Nee. Maar dat was deze week toch wel weer ook uh, dat, uh, dat oranje tegen... ...tegen uh, Hongarije, dat het een matchfixing was. Ja, ja. 8-1. Van Gaal boos, hè? He? Van Gaal is kwot. terecht boos, want, want de vraag wordt gesteld... ...maar, maar Van Gaal zegt terecht... Van, ...er is uh, onderzoek gedaan naar die wedstrijd. Want kijk, niemand uh, loopt weer te slapen. Bij, uh, bij de FIFA niet, bij de UEFA niet... ...en bij uh, uh, instanties die er wat aan kunnen doen niet. Die zijn echt wel uh, in, in gang. Want het is heel moeilijk om uh, te achterhalen of er aan matchfixing wordt gedaan. Maar je kunt wel meteen iets vaststellen. Is er tijdens die wedstrijd, duitssporen gewet... op, uh, op uh, wedstrijd Nederland-Hongarije? Nou, dat is niet zo. En, en, en dus kun je al wel ja, concluderen... Ja, slaat het nergens op. ...dat het dan uh, veel minder waarschijnlijk is... dat er aan matchfixing gedaan hey, wordt. Bovendien konden die Hongaren, nog? Die Hongaren konden ook nog uh, gewoon verder. Dus is, het, uh, ja. is het een hedge ja. tegen Van Gaal van de Telegraaf? Laat ik het anders zeggen. Ja. <laughs> <laughs> en komt dat door Ja, maar, maar, maar, maar daar komen nee, ze ook rond vooruit, hoor. En verhalen ook echt. Ja, dat houdt elkaar ook wel een beetje scherp. Is toch leuk maar, ook? Waar, dat, uh, uh, uh, en, en, met name Ik heb uh, wel bijvoorbeeld uh, collega Valentijn Driessen. Die heb ik hoog zitten. Vind ik echt een hele goede journalist. Mm -hmm. uh, uh, uh, en tegen hem kun je ook wel zeggen van... Hé, hey, ik heb het weer gelezen, hoor. Zinnetje over uh, verhaal, En dan uh, begint hij weer te lachen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat bij de Telegraaf in algemene zin, er is natuurlijk een, een standpunt ingenomen uh, uh, al een paar jaar. Hè? De fluwele revolutie is min of meer uh, ja. uh, zeg maar, uh, opgeschreven in, in, in het ja. uh, Grootste Blad. En, en, en daarin heeft Van Gaal, zeker in de ogen van de Telegraaf natuurlijk een rol gespeeld die, die zij bedenkelijk vinden. Ja. Hè? Dus uh, achter de rug van Kruijff benoemd worden. Enfin, we kennen die hele ja Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, was heel, dat was ook wel een beetje zo natuurlijk. En dat, komt, en dat komt altijd terug. Ja, hè? Dat en, gaat niet over, en, hè? Nee. Dat gaat niet over. En, en, en, uh, kijk, uh, en, en, en ze staan in de houding. Maar verhaal presteert zo boven uh, verwachting goed met het Nederlands zelf al. Dat het ja, wapenkletter <laughs> voor ons nog uitblijft. Maar krijgen ze even de gelegenheid. Dan gaat het mes. Ja, dan uh, ah. de hazen. Hé, hey, uh, Leo, nog even de competitie. Hebben we nog iets gemist dat je ons nog, nog even wil vertellen? Want voor de rest was het weer uh, verrassing, verrassing. Ja. Ajax is de winnaar van het weekend. Maar dat zegt ja, ook niks. Ik wil we wel even een oproepje doen richting Louis Gaal. Ik weet dat het vergeefs is en dat het ook nog wel eens Werk maakt. Hij luistert op. altijd hoor. Ja, dat, dat, dat weet ik. Ja, en anders dan. dan want als we eens, kijk, hoe laat is het nu? Het is tegen half twee. Ja. Ja, om over een half uur dan maakt hij in Noordwijk zijn uh, uh, uh, vrouw wakker. Ja, ja, dat klopt. Altijd zo rond twee en dan uh, zegt hij. Weet jij wel, Marguerite? Haha. <tog een su> <troubles> En, dan, zegt ze, en uh, dan, dan, dan moet de Pruis zeggen, ja, dat weet ik, Louis. En dan, uh, nou, dan uh, slaapt ze weer verder. Hartstikke goed. Maar, maar je ging een tip oproep, geven. Ja. Even een oproep. Uh, uh, uh, kijk, hij, hij heeft er alles onder Louis een enkele keer bij gezeten. Maar hij heeft die klaplon gehad. Dan weet je over wie ik het heb. Ik heb het over gezien, Dat hij, hij nu niet geselecteerd wordt, snap ik. Want hij is nog op de weg terug en is niet helemaal fit. En het is ook niet de topspeler die je meteen... Maar ik zou hem onherroepelijk meenemen naar Brazilië. En wil je nog even uitleggen waarom? Voor de gezelligheid. Omdat omdat uh, hij multifunctioneel is. Het ja. is een uitstekende middenvelder. Oh. En het is iemand die... dat geeft hij vandaag ook maar... Uh, uh, laat hij vandaag ook maar weer zien. Of uh, gisteren. Het is een uitstekende spits. Kan daar voetballen. maakt doelpunten. Je kan hem als breekijzer erin zetten. Je kunt hem ook rustig... Uh, bij de selectie houden, en als hij niet speelt, zal hij ook een gouden kracht zijn. Dan kan hij in dat andere team, voor de vriendschappelijke duels die je tussen de wedstrijden in zo'n toernooi doorspeelt, ook een belangrijke rol spelen? Ik ga hem altijd meenemen. Oké, okay. nou, okay. we nemen het ook even mee. Leo, hartstikke Leo, bedankt. En als je het wil weten, ja, c is er, en ja, het gaat over Noiken. Echt waar? Ja, hij is er Dat kon dan weer wel. Dat ja, ja, dat wel wel kan even. dan weer wel, hè? Ja. Gek is dat, je zou toch gekke dingen van gaan denken. Maar goed. Nou ja. <laughs> ook ja, zieke mensen maar... moeten Noiken, zeg ik altijd maar. <laughs> ja goedendag. Leo, slaap lekker. Leo, die bacteriën eruit te verwassen. Precies, gewoon die bacteriën eruit te <laughs> zweten. Hopsakee. Lekker bezig. Leo, Masol. Hoi. Top ziens. Doei. Doei. Hoi, hoi. Echte Janne. Ja, Roos is weg, maar Martin niet. En in Tsjechië zeggen ze dan... ...pozinyani ve posnieni. Schitterend. Geluk bij een ongeluk. Zo is het. Martin werd vanmorgen wakker.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 Of een mondje. Ben je woordvoerder voor de veiligheid en justitie... dan kun je deze dagen je lol op... we verheugen ons dan ook op een geheimzinnig gesprek... met de specialist ter zaken van de PvdA, Jeroen Rekhoer. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Jeroen Rekhoer van de PvdA. Goedenacht. Goedenacht, meneer Koer. Uh, Nou, we zullen het maar even over het, uh, het grote afluisteren gebeuren hebben weer. Hè. U wilt dat uh, de Amerikanen alle illegaal verzamelde data gaan verwijderen. Denkt u dat ze dat gaan doen? Ja, en dat denk hoog... ik wel. Ja, en hoe gaan we dat controleren? De controleren, dat wordt natuurlijk ontzettend lastig. Precies. Uh, maar het is een bondgenoot. Uh, die heeft iets van ons genomen wat hij niet moet nemen. Ja, dat moet je ook weer verwijderen. Dat lijkt me heel simpel. En de... Gelukkig heeft de minister gezegd uh, dat hij dat, uh, dat voorstel mee kan nemen... Oh. in gesprek met de Amerikanen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat gebeurt, als het niet al gebeurt. Ma dus dat die kans bestaan natuurlijk ook. Ja, nou, ja, we, nemen het ons niet kwalijk... maar wij twijfelen daar dan weer, toch weer een heel klein ja. beetje aan. Maar u heeft inderdaad gezegd dat we moeten voorkomen... dat data gericht en ongericht worden verzameld door datastofzuigers... En daarmee bedoelt u dan die, al, die, al die, die akelige dingen... die de Amerikanen en de Engelsen tegenwoordig loslaten... Op ongeveer alle verkeer wat uh, zich uh, hey, over kabels of geen kabels door de lucht beweegt. Maar nou, diezelfde minister die is heel druk bezig met een plan... om zelf ook vanaf het apparatuur en software aan te schaffen. Wat vindt u daar dan van? Nou ja, dat is dus niet zo'n heel erg goed idee. Nee, hè? Nee, dat, is, dat, dat mag duidelijk zijn. Hè? Mijn lijn is al heel lang over de porno- ...voor veiligheid moet je natuurlijk af en toe... ...niemands meer kunnen lezen. Maar dat kan alleen als je echt een aanwijzing hebt... ...dat die persoon mogelijk iets verkeerd doet. En als je er ook nog eens toestemming voor krijgt. Ja. Dus met een klein fretboortje... ...en een mooie gaatje in de, in de privacy. Maar ja, die Amerikanen rammen de hele muur weg. En dan moeten we als Nederland niet... Uh, niet nee, vachten. maar nou, nou, nou dus nogmaals... Het, het, het, ...het idee is toch een beetje, geloof ik... ...dat we zelf precies hetzelfde gaan doen... ...met onze eigen inlichtingendiensten. Hè? Want dat heet dan het Argo 2... Hè? ...waar waar Plasterk nu zo druk mee is. En, en ja, er wordt allemaal programmatuur en apparatuur aangeschaft. En inmiddels is het een beetje uh, uitgezocht dat dat van de Israëlische firma Nice vandaan komt. En nice. dat kan allemaal dingen waarvan een aantal zelfs bij wet verboden zijn hier nog in Nederland. Ja, ja, ja. Kijk, dat kan al sowieso niet. Hè. Gelukkig is het ook nog niet bekend geworden dat, dat de Nederlandse heimbedienten de wet overtreden hebben. Want dan nee. hebben echt leiding en last. Uh, ik ga ervan uit dat ze dat ook niet doen. Nee, dat klopt. Binnenkort krijg je een rapport... Uh, over wat de, de, de inlichtingendiensten willen. Er mocht al van alles via, via niet-kabelgebonden ja. communicatie dus die grote satellieten. En dan zeggen ze, ja, dat is een beetje achterhaald onderscheid. Ja. Uh, dus laten we dan ook de kabel uh, maar... Ja, uh, maar, uh, precies maar meepakken. Nou, volgens mij is dat een de kant op gereden. Ja, dat lijkt ons nou ook. Dat gaat ook wel een beetje makkelijk. En heeft u nou met mij de indruk, met ons de indruk dat dat ook allemaal eigenlijk een beetje zo gaat? Van ja, maar dat is toch allemaal helemaal geen probleem. En dat is eigenlijk toch een beetje een detail. Want inderdaad, wat maakt het nou uit, of het een kabel of door de lucht gaat? Het is toch gewoon een beetje hetzelfde. En ja, je moet toch een beetje technisch bijblijven. Dat zegt dan die meneer die de basis van de toezichthouder op, op de IVD en de MIVD. Dus een naam heel even kwijt om te schande, maar ja, van de Ja, precies. Ja. En, en, en, en, en, en, maar het is voor het gemak en de vanzelfsprekendheid, waarmee er een beetje van lijkt te worden uitgegaan dat het allemaal wel oké okay zal zijn. Ja, of of, of ja, die dat gevoel? Nou ja, als je zegt, moeten bij de tijd blijven, ben ik dat helemaal met hem eens. He. Maar, ja. ja. maar hoe kun je nou je, je, je probeert te regelen, iets te reguleren wat eigenlijk ook een beetje ja, wat het, het woord zegt het al, spionage, het is illegaal. Nou ja. Of tenminste, ja, hoe je, je kunt toch niet zeggen? Hallo, hier spioneer ik. Nee, maar ja, meneer de Koer nee, zegt net dat informatie verzamelen mag... als er een goede reden voor lijkt te zijn en als je er ja, toestemming voor hebt. Dat, maar, ja, maar soms maar, moet je toch, om daartoe te komen... moet je misschien wel eerst even kijken dat je denkt, hier klopt iets niet. Dat klopt, dat klopt. En daar hebben we dan weer toezicht op, hè? dus die commissie van toezicht. Maar Snowden heeft, heeft een aantal dingen, heeft eigenlijk twee dingen uh, bekendgemaakt. Eén is dat, uh, dat geheime dienst uh, Angela Merkel afluisteren, en ja. bedrijven en weet ik het wat. Nou, dat is allemaal heel erg, maar dat is niet de kern. Wat mij betreft is de kern wat hij, wat hij bekend heeft gemaakt, is dat, hij, die, dat wij als burgers zullen we maar zeggen, massaal onze gegevens weggesluit worden. We dachten onze wetgeving in Nederland op orde te hebben en dan blijkt het via het buitenland zo lekker als een manntje. En daar zit natuurlijk het grote probleem wat mij betreft... onze ja, als... internetvrijheid, onze privacy... Is... En sterker nog, onze, onze, onze minister die, die, die ziet er ook geen been in... Om dan nu die informatie toch beschikbaar is. Ja, het was wel erg, mocht het niet, maar ja, die informatie is er nu toch. Dus laten wij er dan maar ook maar over beschikken bij de AIVD. Dat is toch ook een beetje wonderlijk. Nou... Dat heb ik hem niet horen zeggen. Oh. Wat, wat, wat ik, wat ik uh, uh, zo'n beetje hoor aankomen is... nou, weet je, we moeten nog kritisch kijken of wij ook niet met die stofcijfers in de weer moeten. Ja, nou ja, nou. dat lijkt wel duidelijk dat ze dat willen. Ja, en nogmaals, ik vind Snowden eigenlijk... als dat één ding uh, uh, oplevert... Uh, uh, dan moet dat zijn dat we ons privacy op de, op de internetvrijheid uh, weer wat belangrijker gaan vinden... Dan, uh, dan geheime diensten die, uh, die alles willen weten van ons. Maar een stukje terugduw. Ja, u zegt heel specifiek, ik weet niet precies waarom, dat het, als het internetknooppunt AMSIX zou worden afgetapt, dan trekt u de grens. Zoiets. Waarom dat nou, specifieke nee, punt? Ja, nee, nou, dit, dat geldt niet alleen voor AMSIX... maar voor eigenlijk alle vitale uh, knooppunten zometeen ons internet omdat op het moment dat het internet weg is, of het internet valt in handen, die, die knoop valt in handen van mensen die daar slechte bedoelingen mee hebben, ja. eh, dan is onze internetvrijheid weer, uh, weer, We, weer weg. Eh, ik mis dat je heel dom hoor, maar. Wat, wat is dat AMSIX? Ja, dat is een knooppunt dus. Maar dat ligt er ergens hier in. Uh, ik denk dat het AMS van Amsterdam staat, gok. Ik. Ja, dat en daar zit dat een grote server en daar mag je niet aankomen. Dat is de ja, de gaat, gaat, Een heleboel bedrijven hebben afgesproken dat ze daar een, een, een, een dataverkeer over laten gaan. Ja. En dat is gewoon een, een, een groot commercieel succes. Dat gaat hartstikke goed. Ik geloof dat een derde van alle datacommunicatie over dat knooppunt gaat. Hou het goed, ik weet het niet precies, maar in ieder geval heel veel. En dat is een commercieel bedrijf. En die wil bijvoorbeeld nu een vestiging in de Verenigde Staten openen. Ja. Nou, allemaal mooi en wel, maar als dat betekent dat dan al die data onder de Patriot Act gaan vallen. En de Patriot Act wil zeggen, alles wat in Amerika de grond raakt, kan de Amerikaanse overheid in kijken. Dan, ik, dan zijn we niet goed wijs. Daar zijn we dus gaat aan het creëren in onze eigen internetvrijheid. Maar precies, wat u zegt is heel helder. Het, moet het, eigenlijk moeten we een paar stappen terug en zeggen... volgens mij zijn we hier, en, en dat hebben we dan van Snowden geleerd... gierend uit de bocht gevlogen van wat eigenlijk uh, kan en nooit had gemogen. Maar hoe gaan we dat in godsnaam doen? Hoe krijg je die geest terug in de fles? Dat, ik, ik heb daar een heel hard hoofd in. Nou, uh, helemaal terug in de fles uh, krijgen we hem niet. Want uh, wij zijn zelf natuurlijk zo laks als de pest met ja. onze, onze privacygegevens. We doen alles op Facebook en Google en ja. dat gaat allemaal rechtstreeks naar de Amerikanen. Dus dat is stap één. Als je niet wil dat dat gebeurt, dan moet je zorgen dat je, dat je gegevens gehost worden ergens hier. We server in Nederland om het voor het Nederlandse recht uh, en ik vind dat de overheid samen met het bedrijfsleven dat ook gewoon moet aangeven. Ook vitale informatie van de overheid, dat gaat nu eigenlijk in de cloud. We weten niet waar dat landt en dus onder nee. het, welk wettelijk regime. Regel mij dat het gewoon hier in Nederland... Daar gaat u er alsnog weer, weer vanuit dat het daadwerkelijk lukt. Dat het onze minister daadwerkelijk lukt om zijn Amerikaanse ambtgenoot zo gek te krijgen... om met zijn elektronische tengels uit onze servers te blijven. Ja, ja en, en, en meneer Recour, als u, u, u hebt dan straks een heel veilig uh, uh, uh, Jeroen jeroenrecour.pvanda.nl, uh, bijvoorbeeld. Ja. En dan mailt u ja. naar, uh, naar, uh, naar merkel.gmail.com en dan is alles alweer bekend. Ik bedoel, ja. Dat is het mooie van internet, toch? Het ligt allemaal aan elkaar gekoppeld, daardoor werkt internet ook zo. Dus uiteindelijk komt het altijd weer ergens terecht waar je het kan aftappen. Het, je kan dat toch niet... Dan moet je een heel nieuw internet gaan verzinnen. Je kan dit toch niet uh, uh, uh, veilig maken? Uh, uh, ook niet voor mensen die iets kwaads in hun zin hebben? Nee, uh, want we hebben het nu over Amerika. Maar, ja. uh, maar dat Rusland en China ook... Doen uh, dat ook. Ja, en wij, wij dus ook? Zullen, uh, uh, wij zullen het op zekere zin ook doen. Iets beperkter, alleen nog voor de capaciteit. Maar dat klopt. Als wij, ik bel nu met mijn mobiel. Nou, ja, nou, ik dit wordt even, afgeluisterd. Dus, ja, nou, dat, dat Door een, is, een heleboel niet... mensen nu. Maar als het dat al belangrijk genoeg zou zijn, dan zou dat, zou dat het geval zijn. Dus je moet heel goed denken, wat vind je nou belangrijk dat dat bij ons blijft? Zullen we zeggen, wat, is nou, wat zijn nou essentiële data? En wij je zegt, nou ja, dat is gebabbel, doe maar. En, maar alles wat je belangrijk vindt, daarvan moet je op zijn minst zorgen dat je, dat je uh, de Nederlandse wetgeving van toepassing laat. Dat is nog geen garantie, maar het is wel veel beter dan dat het nu is, want we weten nu werkelijk niet waar het land. Oké, okay, nou, dat, dat, dat, dat, dat lijkt me... Um, we, we, we zouden nog heel even willen verder praten over die strafrechtstaking van morgen. Want u bent ja. natuurlijk rechter geweest. En uh, ja. uiteindelijk is justitie ook het vakgebied nu nog steeds. Um, wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is, een, dat is een verstrekkend middel. Hè. Dat, ik, ik kan me niet herinneren dat het verstaakt hebben. Dus, uh, dus ze, ze maken zich uh, erger zorgen. Dat is de conclusie die ik daar kan trekken. Nou, wij spraken net uh, mevrouw Fiek, die, uh, die daar ook aan meedoet. En een van de, nou ja, de gezichten van, van de staking is, zullen we maar zeggen. En uh, die, uh, die kwam met een aantal andere suggesties. Uh, bijvoorbeeld uh, dat er te veel aandacht was voor uh, de slachtofferkant van de zaak. En zegt ze, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar die, die, dat voorschieten van allerlei schadevergoedingen, dat kost miljoenen. En lijkt het jullie nou niet als politiek dan, hè, nou niet belangrijker dat we aan de... Eh, onderzoekende kant, hè, dus aan het proces van verdachte tot veroordeelde dat we daar onze energie eh, primair in steken, en niet in dat soort dingen. Nou ja, vond het lief dat ze meedacht. Ja, dat is aardig. Ik ben het alleen niet met haar eens. Nee, als je kijkt naar de kosten die, die gemaakt worden om slachtoffer te helpen dat staat in de verhouding tot kosten eh, die we gewoon aan rechtsbijstand door de overheid financieren. Geeft niet moed, hè. Dat is terecht, want we vinden ja. ook dat een verdachte is niet een dader en die moet gewoon voorbij gedaan worden. Maar mevrouw Fieks zegt dat het onder de kostprijs gaat zo. Op dit moment. Daar nee, kan... als tevens de plannen doorgaan. Dus de plannen, het kabinet waar u ook steun aan geeft, neem ik aan. Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk een probleem. Op het moment dat van advocaat het zegt. Uh, dit, dit doe ik, hè, we stoppen er allemaal mee. Dan hebben we het probleem. Zo, dat moet ook niet. De discussie is natuurlijk. Uh, waar zit de grens? Is dus overheidsgeld? Dan moet je zuinig. Ja, mevrouw Fiek zegt dat er 95% procent van de mensen. die, uh, die, die, die, door de, die zeg maar aan de misdaadkant hebben. Niet of witteborden, criminaliteit. maar de, de gebruikelijke moord, afpersing en zo. Mm -hmm dat dat allemaal uh, Podeo is. Dus dat da da daar dat doe is. je weinig aan, denk ik dan. Een de groot deel is zo. Nee, dat, dat ontken ik ook zeker niet. Waar het om gaat is, wat een redelijk bedrag overheid om daarvoor te betalen? Ja, oké. Okay. Uh, uh, nou, zij staat voor om uh, te financieren uh, vanuit verzekeringsgeld? Ja, dat, er een, dat je een, zeg maar een rechtsbijstandverzekering zou kunnen nemen... die ook strafrechtelijke procedures ja. dekt. Uh, ja, dat is een beetje een probleem. Dan moeten we het systeem wel goed veranderen. Want tot nu toe zeggen uh, verzekeraars ja, dat... ja, het kan, kan 100 uh, euro kosten maar dat is wel heel weinig. 1000 euro kosten of een ton. Ja als meneer en, Holleder een verzekering, verzekering, verzekering wil dan uh, ja. <laughs> denk ik ja. dat hij... Die... Dat valt niet te verzekeren. Dus je zal dan, je zal dan met een fix fees met vaste bedragen moeten werken. Ja. Uh, maar om verzekeraars te betrekken uh, dat vind ik prima. Ook overigens om advocaten uh, te zeggen van nou weet je uh, als die zaak veel weinig uren doet als die gewoon 100 doet voor gemiddeld dat bedrag Doe maar. Dat is ook een mogelijkheid. Ja, ja maar ik denk ook dat als je, dat je, dat je... Het is haar woord niet, dat ben ik even kwijt. Maar dat als het zo doorgaat, dat er dan koekenbakkers op zaken komen... Ja. die er niks van begrijpen. En dat dus mensen die niet schuldig zijn, wel naar de, de ja. bak gaan. advocaten van Tempo Team. Ja. Ik... Uh, ik... Uh, Weet je, het is een bescherm beroep advocaat. Dus ik ga ervan uit als je advocaat bent dat je daar geen koeken pakken maakt. Ieder beroep zijn goede en minder goede. Maar gemiddeld maar is een advocaat, er dus staat een soort kwaliteit. Ja. Dus ben ik ben niet zo heel bang. Okay. Ik ben wel bang voor heel gespecialiseerde kantoren, overigens. Ja? Uh, die echt in een niche-markt zitten. Die gaat het moeilijk krijgen. En daar moeten we misschien nog wel wat voor bedenken. Oh, dus, ik dacht dat u ging zeggen, maar dat zijn toch vervelende mensen. Ja, dat, dat is allemaal dat, dat, dat, dat, dat zwart geld. Ja, het is een werk om vervelend te zijn. Het is dat is ook maar goed dat ze dat doen. Okay. Nou, u bent dus als, als, als voorheen rechter niet, uh, niet, niet bang dat dit allemaal uh, vreselijk misloopt? Nou ja, kijk, dat als zij uh, ze zitten, uh, echt direct in het werk zeggen... jongens, let op, uh, misschien moeten we dit iets anders organiseren. Met een kelaat op te zeggen, nou, wat een flauwe dus ik ga zeker goed luisteren. En donderdag gewoon we met de staatssecretaris hierover debatteren. Hoe gaat, u dat, hoe gaat u dat debat in? Want u bent natuurlijk van een regeringspartij... maar toch ook wel een die het recht zeg maar, een warm hart toedraagt. Uh, ja. Wordt dat nog een beetje pittig? Of uh, zegt u eigenlijk, nou ja, god, die man moet toch een keer ergens die bezuinigingen vandaan houden? We kunnen toch niet bezig blijven met hem elke keer? Uh, hè? Want hij zal het zelf ook niet leuk vinden, denk ik. Nee. Nou, dat laatste natuurlijk. Kijk, we hebben de gevangenis... De justitie moet er ook aan geloven, net zoals alle andere ministerie. We hebben de gevangenis al gehad. Uh, nu hebben we de rechtsbijstand. Gouden tijden voor criminelen. Dat is niet zo. We hebben een relatief duur systeem in Nederland. Daar kan best wat van af. Uh, maar we moeten het wel op zo'n slim mogelijke manier doen. En, uh, en daar gaat het debat uh, donderdag over wat mij betreft. Ja, we gaan het uh, met, uh, met grote huiver en aandacht volgen. Goed, ontzettend bedankt. Uh, nou, was hartstikke inhoudelijk eigenlijk, ja. hè? Wel. Mij ook. Ja, ik, ik ben mij ook. Ik word voor, jullie voor nou, de echte Janne. Ja, dankjewel. Ik schrik er zelf ook een beetje van. We gaan het volgende keer weer heel anders doen. Ja, Slaap dan... lekker. En bedankt uh, Sla... voor je tijd. Slaap Goeie lekker. Toe. Goeienacht. Dag. Dag. Het Haags geluid. De panter zit in kamp Lustpil. Dagboek van de liefdespanter Panter. Van de week... Groot nieuws in de talkshows en de tetterforums. De lustpil. Een project van de Nederlandse wetenschapper Adriaan Tuiten... dat nu voor de Amerikaanse Gezondheidsinspectie de laatste testfase ingaat. De lustpil is primair bedoeld voor vrouwen die geen lustbeleving hebben... en die misschien wel zouden willen hebben... en vrouwen die vanwege eerdere onaangename ervaringen op slot gaan... als de seks aan de orde komt. Nou, Op een enkele uitzondering na was men, en dat zijn natuurlijk vooral vrouwen... ronduit negatief. Als vrouwen niet wilden vrijen, zouden ze daar wel een goede reden voor hebben. Zoals een eikel van een kerel. En zo'n pil zou er alleen maar voor zorgen dat nog meer vrouwen seks tegen hun wil moesten hebben. Met een geile bui uit een potje. En dat dat de vrouwelijke seksualiteit gemedicaliseerd zou worden. Wat dat ook mogen betekenen. Nou, ik weet het niet. Niemand hoeft natuurlijk seks te hebben als zij of hij er geen zin in heeft. Maar de mogelijkheid hebben, de keus hebben om je zin een zetje te geven... en je lust- en liefdesleven op te krikken tot een wederzijds prettig niveau... Wah, lijkt me alleszins aangenaam. Net zoals je als man een onwillige erectie een zetje kunt geven door een pilletje Viagra, zeg maar. Kun je ook zeggen dat het een nep-erectie is, maar je kunt er als meid wel lekker op jodelen. En die man voelt zich ook weer een keertje een echte bikkel. Kijk, natuurlijk moet je die lustpil niet in een meisje de cola droppen. Natuurlijk moet je haar niet dwingen zin te maken als je je eigenlijk een lompe en vervelende, onaantrekkelijke boerenlul vindt. Alsof dat zou werken. Maar om nou meteen erin de huil- en boosmodus te schieten... als iemand je van een probleem helpt afhelpen... dat is nou weer typisch vrouwen. Laat die lustpil. En als je liever thuis zit te kniezen en een lekker potje te neuken... met de lustmeter op tien, dan neem je maar een volkoren cracker. Wat trouwens wel erg is... dat er vijfmaal zoveel geld wordt uitgegeven aan onderzoek... ten bate van de lustmedicijnenindustrie... dan voor een ziekte als Alzheimer. Daar zou je nou eens boos over moeten worden. Dagboek. Van de liefdespanter. Heel zachtjes moord en brand schreeuwen over die gemene NSE... maar intussen wel de illegaal verkregen gegevens... voor de AIVD beschikbaar willen krijgen. Minister Plasterk is een floepert en een groep met bezorgde burgers... daagden voor de rechter om deze handelingen onmogelijk... of in elk geval inzichtelijk te maken. Onder hen niemand minder dan internetonderzoeksjournalist Brenno de Winter. Een hele goede nacht, Brenno. nacht. Benno, uh, gaan jullie als groep de minister te lijf? Of uh, werken alle bezorgde betrokkenen apart van elkaar? Nee, we gaan als groep uh, de minister te lijf. En we willen eigenlijk een, uh, ja een garantie dat uh, gegevens die op uh, onjuiste manier zijn verkregen, niet opeens via de achterdeur toch weer naar Nederland terugvloeien. He, want dan zou de AIVD heel makkelijk uh, dingen kunnen laten stelen door de NRC. Uh, om ze vervolgens zo weer te krijgen. En... Dat is en hoe zie je dat voor je? Een, een mooi papiertje met erop? hierbij beloof ik een IOU, dat we dat niet meer zullen doen? Ja, dat klinkt heel flauw, maar dat is eigenlijk wel ongeveer wat het, wat het zou moeten zijn. Oké. Okay. Want um, veel meer kun je ook niet, hè? Want uh, het lastige natuurlijk van de inlichtingendienst is dus dat alles in het geniet gebeurt. Precies, ja. Brenno. Dat is toch en, ook, dat is het maar, probleem? Ja, maar... Da daar zijn ze voor. Van, ja, maar daarvoor hebben we gelukkig een commissie van toezicht... op de inlichting en veiligheidsdienst. En die, kan de, die kun je aan het werk schoppen... dat ze daar dan ook echt naar gaan kijken... wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat zijn van die leuke jongens. Die zijn onder, onder andere ook hartstikke enthousiast... over onze uh, eigen datastofzuiger... die we momenteel aan het aanschaffen zijn. Hè, van het uh, Israëlische bedrijf Nice. Nice. Ja. Uh, dus ik heb niet het idee dat we van hen... nou echt uh, veel te verwachten hebben. Ik denk dat lijken me hem eigenlijk mensen... die enthousiast meedansen in, uh, in het nieuwe afluisteren. Of, of zie ik dat nou helemaal verkeerd. Nou ja, Dat is wel een beetje raar aan die commissie natuurlijk, hè? Dat, want uh, aan de ene kant zijn ze een toezichthouder en aan de andere kant gaan ze advies geven. En dan is het advies eigenlijk, ja start je eigen prism maar in Nederland. Ja. Dat, ja. Is, dat is natuurlijk bizar en dat is ook heel erg onwenselijk. Het is ook een, een verandering. Hè? Vroeger hadden we een, een geheime dienst die bezig was met een bedreiging op de sporen en dan ging het gericht op die bedreiging. Ja. En nu is iedereen verdacht tot het tegendeel bewezen is. En ja, we spraken dat... net uh, Jeroen Recour van de PvdA. Ja, en, en die zegt eigenlijk, nou, ik wil eigenlijk wel weer terug naar die, uh, naar die tijd waarin dat was wat we deden. Je, je verdacht iemand ergens van, dan moest je achter die persoon uh, specifiek aan. En daar moest je ook nog eens een keer toestemming voor hebben. En eigenlijk is dat dan toestemming betekent dan dat ook iemand anders het aannemelijk vindt. Iemand in een positie dat, het, dat je erachteraan gaat. Nou, daar ja. zijn we langzamerhand wel heel ver vanaf, hè. Ja, dat is dus uh, langs van niet meer zo. Nee, het lijkt erop dat de Plasterk een beetje lui begint te worden. Hè? Want die moet dan elke keer die toestemming geven. Die heeft daar geen zin en meer in? Die da nee, dat hij daar gewoon geen zin M meer in had. mag ik jou nou eens een gewedensvraag stellen? Ik weet, ja. Misschien ja. weet het wel helemaal niet hoor. Maar ik zit met die Plasterk er altijd een beetje... Is hij nou heel naïef of heel slecht? Of heel slim misschien wel. Of heel, nou ja, of allebei. Ja. Ja, ik vind hem een beetje naïef overkomen, eerlijk gezegd. He, hij, hij gelooft nog steeds dat het alleen maar om terreurbestrijding gaat. Maar ja, dan ja. moet je toch gaan uitleggen waarom Angela Merkel dan wordt afgeluisterd. Ja. En zelfs oud-medewerkers van de CIA, ik had er pas een geïnterviewd... die zegt, ja, deze minister is gewoon naïef. Nou, Plastek is ook wel volgens mij iemand die nog op MS-DOS werkt. Denk ik. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat Plastek vooral iemand is die heel erg eigenwijs is. Want hij is dan toch, de afgelopen maanden moet hij dan toch wel... Duchtig zijn bijgepraat. Denk je niet? Dus dat er toch wel iemand zijn daar bij dat ministerie... die zegt, eh, Ronald, minister, luister eens even. Misschien eh, moet ik je even op de hoogte brengen... van hoe het er in 2013 aan toe gaat. En misschien moet je daar dan je voordeel is mee doen. Of denk je dat dat ja, nooit maar gebeurt? maar ik hoop dan ook dat zo iemand dan tegen me uitlegt... van ja, u leeft in een rechtsstaat. En in een rechtsstaat doe je bepaalde dingen gewoon niet... met je burgers. Nee, maar hij denkt dus kennelijk dat dit soort dingen... Ik denk dat hij dus denkt, als jij hem naïef noemt... dan denk ik dat jij denkt dat hij... Oh, ik denk dat ouw, dat niet ouw, gebeurt. Ouw. Oh, ja, sorry. <lacht> maar is dat beter nou, ja. Het alternatief zou heel erg zijn, want dan zou het uh, zou betekenen... dat hij met opzet dus, zeg maar, economische spionage in Nederland toelaat. En dat, dat wilde bij mij niet heel erg in. Nou ja, maar misschien laat, hij wel van alles, hij... misschien laat hij wel van alles toe onder het motto van... ach, het zijn bondgenoten, dus ze zullen ons toch geen kwaad doen. Ja, maar nou ja, goed, ik denk dat we de laatste maanden wel hebben gezien... dat het tegendeel dus waar is en dat het vooral om economie gaat... Dat is eigenlijk al jaren bekend, maar het is nu wel heel duidelijk dat men daar ook niks voor Dan, Maar, maar een die gaat er... Dat niet zeggen dat de paus aan het hoofd van een terroristische organisatie staat en dat je hem daarom afluistert. Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Nee, nee, daar gaan we niet van uit. Maar ik gaat erover praten met zijn Amerikaanse ambtgenoot. Denk je dat hij met de vuist op tafel gaat slaan en dat het nu verdomme is afgelopen moet zijn, Brenno? Nou ja, dan is het hoogste, zo, hè, omdat ze dus ook die soort apparaten gaan aanschaffen hè, die alle data opzuigen... Verdomme, het is afgelopen en nu gaan we zelf wel spioneren op onze burgers en alles in de gaten houden. Dan, daar lijkt het dan een beetje meer op. Het lijkt er niet op dat hij zegt van uh, verdomme we zijn gewoon een democratische rechtsstaat. Nee. En ja daar lijkt het in ieder geval niet op bij hey, nee. Maar Brenno, even wat totaal anders. Ja, of nou eigenlijk niet, maar uh, jij hebt er verstand van. Um, er komt zo'n bak met data binnen bij de NSE. Of Hoe, bij onze, ja, eigen, of eigen, bij onze AIVD. eigen AIVD. Ik bedoel, uh, hoe kunnen ze dat in vredesnaam allemaal verwerken? Want ja, je kan, niet, je, ik bedoel, je kan wel alles gaan afluisteren... maar ja, wat, wat ik vanavond ga eten en dat bespreek met mijn vriendin... daar heeft, daar heeft niemand wat aan. Uh, uh, ja, ik bedoel, ja, ze dat... gaan toch ook pas iets afluisteren... als het wellicht belangrijk ergens voor is? Ja, nou ja wat je dus ziet is, is, is twee dingen. Hè? Dat het dus heel gericht is... ...op bijvoorbeeld economische spionage, dus, dus van bedrijven informatiesystemen. Dat wordt we dan wel slecht, want we gaan economisch niet echt... Uh... Ja, ze wordt van ons gestolen. Dus. Oh ja, ja, dat is waar. Het wordt van ons gestolen inderdaad. Een tweede is um, bijvoorbeeld bij de terreurbestrijding gaat het ook mis. Hè? Je ziet heel veel voorbeelden van aanslagen die prima te voorkomen waren geweest... ...als ze wel op de juiste manier hadden gezocht. Dus het is nog een keer ook gevaarlijk. ook. Maar het is meer van we verzamelen de data gewoon omdat het kan... We, doen, de het niet, het we, maar we doen er dus niks mee, dus dat het, maakt jawel, wel niet uit. Daar draaien ze toch een bepaald soort software op die verbanden legt, eh, algoritme geloof ik... en daar een soort waarschijnlijkheidsfactor... Ja, dat, is, dat is in Boston, in Mumbai, in Londen, Madrid enzovoort... allemaal niet zo heel erg succesvol geweest. Nee. Er, zijn meer, er is een groeiend aantal aanslagen in Pakistan. Hè, als je vanaf 2004 kijkt naar bijvoorbeeld 2009 dan ver vervijfvoudigt het aantal aanslagen. Dus je kunt nu niet zeggen dat de NEC... Ja, maar als ik, nou, met... als ik nou uh, de directeur van de NSE ben, zeg ik... Ja, maar lieve Brenno, heb je enig idee... Hoeveel aanslagen wil hier voorkomen, jongen? Nee, maar dan kom ik natuurlijk met de vraag... en waar zijn dan de rechtszaken waar die verdachten dan voor de rechten zijn gedaan? Ja, je hebben we allemaal neergeknald of in Guantanamo-B neergeflikkerd. Maar ja, maar waar blijkt dat dan weer aan? Ja, dat je, hebt nee, dat je hebt gelijk. Toen blijft het meer allemaal nergens uit. Kijk, en de bewijslast ligt natuurlijk dan ook aan hun kant. Dan moeten zij het op z'n minst aannemelijk maken dat met een groeiende aantal aanslagen we toch beter af zijn. Oké, okay, maar uh, Brenno, jij hebt er ook, wat ik al zei, je hebt er verstand van. Hoe kan ik dan voorkomen dat ik niet afgeluisterd word? Noem eens een tip. Oh, dat, uh, voorkomen dat, dat, dat is ook dat wel reden voor de rechtszaak. Je kunt, Sorry, het, ja. je kunt het maar heel beperkt voorkomen. Uh, want het gaat niet alleen om afluisteren, het gaat ook met wie je in verbinding staat. Ja. En een van de redenen waarom ik heb meegedaan, voor eigenlijk wel de belangrijkste reden, is uh, hoe kan een bron nog veilig uh, bij mij informatie afleveren als elke beweging die die maakt met de auto, met het openbaar vervoer, met bellen, met internetgedrag volledig in de gaten wordt gehouden. Ja, nou, nou, heb jij er echt last van? Nou, dat is wel. nou ja, dat is dus het lastige. Dat kan ik niet aantonen. Nee, en, maar het gaat, dus, dat jij zegt het terecht, op... het gaat om verbindingen. Hè? Dus als Ben weet, dat jij, hè, men houdt jou in de gaten... en dus ook degene met wie jij contact hebt... stellen zij, hè, elektronisch dan, of telefonisch... Ja. op de een of andere manier... Dan, dan wordt er een soort netwerkachtig ding... en eigenlijk blijft zo niemand verborgen... voor de ogen van de overheid, dat zeg je. Ja, nou dat, en dat is een probleem. En daar wil je dus een, een, een, toch een gerechtelijke uitspraak... waarvan de rechter zegt, en dat gaan we dus eventjes niet doen... De minister heeft ook al gereageerd, en, toch? Platkerk belooft, belooft dat ook niet, hè? Die zegt alleen maar, ik zie de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Dus en dat, daar baal ik ook wel heel erg van. Als hij nou een vertrouwelijke minister was geweest... dan had hij uh, gezegd van, ik hoor de klacht, en daar gaan we wat aan doen. Het enige wat hij gaat doen is of hij de wedstrijd verplassen kan winnen. Ja, daar word ik niet gelukkig van. Ja, nou, dat, is, dat klinkt toch niet als puur naïef? Of niet? Het klinkt toch in elk geval als eigenwijs? Ja, daar kunnen we het dan over eens zijn, of niet? Ik denk dat we daar in, in ieder geval over eens zijn. Ja. Ik denk in ieder geval dat hij niet de rechtsstaat voorop heeft staan. Nee wat, nee, wat denk jij? Wat denk jij dat de uitslag wordt? Ik weet het niet. Ik weet het uh, niet omdat het gewoon een hele ingewikkelde zaak is. Er spelen een heleboel dingen mee. Daar moet uh, de advocaat ook enorm hard aan het werken om die zaak goed te gaan voeren. Uh, ja, ik hoop natuurlijk gewoon dat het verboden wordt. En dat je gewoon als journalist met je bronnen je werk kunt blijven doen. En dat wij gewoon rustig 0900-lijnen kunnen bellen zonder dat iemand dat weet. Exact. Goed. <lacht> Brenno de Winter, ontzettend bedankt. Wanneer speelt het ook weer? Precies. Dat er, nou, komt eerste begonnen. soort... Uh... 27 uh, november moeten overheid hebben gereageerd, maar ja, die kan nog wel een jaartje duren hoor. Oké. Okay. Oh, oh, okay. Nou ja, ter realiteit uh, hopen we dat wij in ieder geval nog, uh, nog gewoon uh, ja, hier zijn... en niet afgevoerd naar een uh, detentiecentrum. En dan, dan bellen we je weer op. Ja, inderdaad. Helemaal leuk en gezellig. Dankjewel Brenno. Mr. Aja. Lekker. lekker. Hoi. Slaap lekker. Ja. Uh, elke week bij de echte Janne de Pitch. Een stukje tijd voor een luisteraar die iets aan de man wil brengen. Deze week de Nationale Trapweek. Uh, Goeienacht, Barry Asma. Goeienacht, jongens. Goedenacht. Moet je luisteren. Uh, jij, jij krijgt zo van ons het woord en, en de tijd... om uh, aan te kondigen wat er de Nationale Trapweek is... en wat jij ermee te maken hebt. Ja, uh, ben je er wijken. klaar voor? Komt-ie, hè? Ik, ik start de klok. En ja. go. Go. Ja, ik, uh, ik ben ambassadeur van het Diabetesfonds en uh, morgen wordt de Nationale Traploopweek geopend en uh, afgekikt. En ik ga dan afzeilen van het, uh, het kantoorgebouw in Amersfoort van het Diabetesfonds en dat is allemaal om aandacht te, te genereren. Oh, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. A1, jij hebt hoogtevrees. Ja, heel erg. Ja, maar B. En het twee, is traplopen ja. en je gaat abseilen naar beneden. Ja, dat is iets. Ja, anders. dat klopt. Ja, dat is om mensen. Ja, ik, ik moet een beetje over mijn eigen grens heen gaan om mensen te zorgen dat ze dat. dat maar ga je dan? Uh, maar ga je dan eerst heen, met de trap ja. erboven boven en dan abseilen van het gebouw af? Dat weet ik niet. Misschien moet ik eerst wel aan de buitenkant naar boven klimmen als een soort spiderman en dan weer vervolgens gaan abseilen. Oké, oké. Okay, okay. Dus het heeft. Het, dat het een, een liftje wordt. Dat heeft het in principe dat... geen moeite te maken met traplopen, maar jij gaat abseilen. Ik ga in ieder geval abseilen om een beetje aandacht te trekken. Oké, de klok loopt weer. Ga verder. <laughs> nou ja, in ieder geval hopen dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gaan traplopen, omdat het de meest, ja het is gewoon een hele simpele manier om een beetje fit te blijven. En als je, maar waarom eh, waarom dat... wil je dat? Waarom wil je dat mensen fit blijven? Ik denk nou, dat, is, het dat tegenwoordig, dan... Er zijn bijna een miljoen diabeten in Nederland, ja, Dat dus volksziekte nummer 1 aan het worden en ja. als mensen een beetje gaan bewegen kunnen ze voorkomen dat ze diabetes hey, krijgen. Hé Barry, maar dat is toch gewoon van het zuipen is het toch eigenlijk? Wat zeg je? Het is dus toch gewoon van het zuipen dat al die lui diabetes krijgen? Nou ja, dat zou, het zou mooi zijn als het zo simpel was. Nee. Maar dat is het helaas niet. Helaas krijgen toch heel veel mensen... Ik weet niet hoe... hoe die kleine kutkebouw die daar zit, hoeveel weegt die? Nou, nou 12 dat is nee Nee, oh, nee, maar Barry, ik ben echt... Ik ben, eigenlijk zou ik van dat ding moeten afzeilen. En ik ben dus uh, pas 20 kilo afgevallen. Ja, en die geloven, nee, hij is, hij is 1,40 meter, 40, hè? Ja, dus dat is, dat is <laughs> nogal wat. Maar nou, heb je het heel goed gedaan. Want en dat, dat, kwam, dat kwam omdat ik... En dat is echt waar... Uh, dat ik ging traplopen. En, ja. ik, en Heems, met alle respect, leuke man, lieve man, even een klein buikje. Ja, en... maar ik ben ook al zo oud, het maakt niet meer uit. Nee, nou, dat is onzin. Maar jij gaat... Nee, je kan er nog wat aan doen hoor. Precies, dus er is en wel een gaat... hoop voor je hoor. Je moet er nog wel een beetje hoop jij houden. Jij gaat, je gaat, je gaat altijd met de lift. En wij zeggen ook altijd: neem nou even die trap, Jan. Nee, doe die nee? Dat ja, Het probleem van diabetes is, want dat ja, zo, nee. kijk, daarom doe ik het ook. Ja. Je wordt er ook nog blind van, je kunt hartandoeningen krijgen. En je kan je zenuw stellen, je nieren vallen uit. En, en hoe zit het met je, je potentie? het komt alleen maar... Met potentie is alles goed. Maar het is alleen maar omdat ik geen trappen loop, dan... Nou ja, traplopen is de meest simpele manier. Je hoeft niet naar een dure sportschool, want je hebt natuurlijk sluis wat. Ja, zo is wel. Je hebt geen zin om te gaan sporten. Nee. Je hoeft niet in die fitnessschool, dan sta je voor je nee. met je dikke pen. Ja. Dus je kunt heel makkelijk de trap op gaan lopen. Dan ben je heel makkelijk tien minuten per dag een beetje intensiever gaan bewegen. Dus, ja, oké, okay. Barry, Barry, Barry, hou, hou, hou, hou. Tien minuten per dag intensief bewegen. Dat, zoiets als traplopen of een stevige wandeling, dat is al genoeg is al om met genoeg, tijd hoor. te keren. Even een paar een paar haltes eerder uit de bus. Dat dan is dan je makkelijk. Ja, ik ga dus dan in, je in de bus, hè. ben een niet in de bus, dat kan niet. Nou, ja, wees een grote ster, joh. Nou, niet zo hele grote, maar het is vaak iets van die kleine sterretjes... die het meeste kapsoners hebben. En gasten zoals jij, die gaan rustig in de bus, maar ik zeker niet. Echt grote ik ga zeker wel in de bus. Echt waar? Nee. Dat ja, nee, ik zit gewoon in de trein in de bus hoor, ja. nee, uh, Oké, okay. nou, uh, duidelijk. En, en wanneer dit is dus morgen ga je abseilen. Waar gaan we dat uh, schitterende gebeuren meemaken? Nou, het Diabetesfonds, wat, uh, wat, nee, het instituut is in Nederland... wat diabetes uh, bestrijdt en alles doet voor onderzoek... en uh, zorgt dat de behandelingen komen... die zelfs ja, uh, bijvoorbeeld uh, de, een kunst uh, alvleesklier heeft ontwikkeld... wat ervoor zorgt dat mensen weer normaal kunnen leven. Ja, ja, ja. ja. Die, uh, die organiseert dat en dat is bij hun... Kantoor In Amersfoort. En daar vandaan ga ik naar beneden vliegen. En, en, Tenminste, en... ik hoop niet vliegen, maar okay. rustig aan naar beneden. En dat stappen. is dus de aftrap. En en wat is er nog meer te beleven rondom uh, Nationale Traploopweek? Na de, hele, de hele week lang zijn er allerlei bedrijven zoals de Rabobank, de ABN, de Amro, de, die doen uit. de Provincie Trent. Die doen allemaal mee, die participeren. Die zorgen allemaal dat hun werknemers gestimuleerd worden om die trappen te gebruiken op plaats van de lift. En dan ja. komen mensen er heel snel achter dat het heel snel is. Dat is wel grappig. Ja, hier bij de NOS, he, waar wij ja. hier dus dit opnemen, dan hebben ze het heel sneaky gedaan. Hebben ja, ze dan dan de dat is gezegd ja, dat de lift kapot is. Ja, de lift kapot is van 11 november tot 13 november. Ik zweer het je. Want we hadden eigenlijk Koos Albers als hoofdgas willen hebben vandaag. Maar dat is niet doorgegaan. Dit is een hele zwakke humor. Dit is een hele en maar nog één vraag, ik ben ik wel benieuwd naar Barry. Hoe kies jij je goede doelen? Want um, je, je hebt, je hebt ooit, ooit al eens een kalender gemaakt hè, met jouw uh, uh, geestelijke of, uh, uh, verstandelijk, verstandelijk gehandicapte ja, broer. Nee, het is gewoon een Mogol. Ja, een Mogol, ja. Maakbaar, ja maar dat, is, dat, is, dat is de kutskmaat er ook. Dus ja, daarom. Ik ben ook in... gehandicapt. Maar daar eh, <tokkij> da, da, da, da, da, da, da heb je dus duidelijk een band mee met die stichting. Wat is dus de, de, de, je band met het Diabetesfonds? Heb je, je familie? Ja, iedereen kent een diabetes. dat is een heel belangrijk iemand in mijn leven. Dat is de moeder van mijn kinderen, de ex waar ik 18 jaar mee ben samengeweest. Isaira. Die heeft uh, diabetes en daardoor heb ik al, al heel veel jaren daarmee te maken gehad. En nog steeds. Het is iemand uh, die heel belangrijk is in mijn leven. En ik ben daardoor al sinds uh, een jaartje of zes, zeven ambassadeur. En uh, dat doe ik met heel veel plezier, want dat is een okay. heel belangrijk iets. Nou, Zeker dat vind ik omdat er zoveel diabetes binnenkort. Ik uh, bedoel, een miljoen diabetes, dat is gewoon... Dat is, heftig, bizar, gebeuren, ja. dat is echt bizar, hè? Dat daar ja. is echt bizar, hè? Dat los je toch niet op met een paar van die programma's... met van die dikke en die obese mensen... die dan nee, 270 je... kilo wegen. Nee, nee ja, dat is zo'n ziekte waarvan iedereen denkt... ah, dan kom je met een beetje spuiten... en een beetje dit, dan kom je toch wel mee weg... Ja. die je dat is ja. wat je oma vroeger had... en dan mag je geen chocola. Maar dat is echt heftig <laughs> dan. Je moet de hele dag spuiten. Je moet vijf keer een dag meten. Je, nou je kunt er nou. blind bij worden. Je krijgt allerlei problemen bij. En dan komen er 70.000... ...per jaar extra patiënten bij. Echt niet geloven. Dat is gewoon een hele stap. Nou, goed. Goeie zaak dat jij dan morgen het opzeilen. Barry, is er nog verder iets te melden... ...of zeg maar in het leven van Barry Atsma, ...waar we kennis van moeten nemen... ...gewoon in de gezellige sfeer? interessant. Kom nou even. Oh, jij zit allemaal films op te nemen. De Ja, ik ben Kenaal aan het opnemen. Jury. Ik heb een Duitse film Guttliche Funken opgenomen in Duitsland. Klinkt als een pornofilm? Ja, ja. Guttliche Funken? Ik moest er zeggen We hadden net afgesproken dat je Jezus, geen humor zou proberen. we ben gegaan sinds Roos Ja, dat sorry. is heel droevig. Ja, sorry ja, hoor. Ja, maar dat, is het echt, uh, dat was niet zo bedoeld. Het, het nee, was nee, maar, een, het is... maar laten uh, we, we afspreken ik, dan. Als die film dan in première is, dan mag je die ook komen pitchen. Ja, dat is goed. Ja, leuk. KNO hey of Lucia de Beek. Ik heb een hele ja. mooie film gemaakt over Lucia de Beek. Is die al af? Die, of is die... Die, ja, die is af en die komt ergens in, uh, in maart of zo. Komt die uh, uiteindelijk in de bioscoop? Nou, hier ja, zo. Nee, dat... het, het zwerft van het Barry-Astma-nieuws. En hartstikke fijn dat we het allemaal oh, maar, kerel, al weten. Jullie doen ook weer mee, jongens. Oh, jullie worden ook weer voor het karretje gespannen. Dus één grote, het is één ja. grote publiciteitsmachine. Maar de diabeten profiteren mee. En daar was het allemaal om begonnen. Barry, hartstikke bedankt voor je pitch. Ja, jullie bedankt En succes voor de tijd. met alles, hè? Dag. Dag. Dag. Doeg. <laughs>